Shell is veroordeeld tot een boete van 2,5 miljoen euro. Volgens de rechtbank schoot Shell tekort bij het nemen van maatregelen... om de explosies in Moordijk in 2014 te voorkomen. Bij die explosies raakten twee werknemers van de multinational gewond. Volgens de rechtbank mag er van geluk worden gesproken... dat de ontploffing niet op een grote ramp is uitgelopen. Brokstukken kwamen op honderden meters afstand van de fabriek terecht zelfs ook schuldig bevonden aan een incident in Moerdijk... waarbij een grote hoeveelheid gevaarlijke stof vrijkwam... die een gevaar opleverde voor de gezondheid van de omwonenden en het milieu. Voor de kust van Turkije zijn zeker acht migranten verdronken. De Turkse kustwacht heeft 31 mensen gered. De lichamen van de slachtoffers werden op 32 meter diepte aangetroffen... in de gezonken boot. Eén persoon wordt nog vermist. De migranten waren vanuit Turkije op weg naar Griekenland. Sinds 2016 houdt Turkije actief mensen tegen, maar... Toch proberen tientallen mensen per week de oversteek te maken. Het aantal griepgevallen in Australië is explosief gestegen. Dit jaar hebben al veel meer mensen griep gekregen dan heel vorig jaar... terwijl het griepseizoen nog niet eens is begonnen. De teller staat op 85.000 tegen nog geen 60.000 in 2018. Volgens de Australische media zijn er dit jaar al meer dan 100 mensen overleden... aan de gevolgen van influenza onder wie ouderen en jongere kinderen... Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af en het blijft vrijwel overal droog. Dus 22 tot 27 graden. Ook morgen zon en stapelwolken en dan wordt het 23 tot 29 graden. Mogelijk valt er in de middag langs de oostgrens een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Op de A4 Amsterdam naar Den Haag sta je zeker 10 minuten vast tussen Hoofddorp en Roelofarensveen. En de file daar loopt snel op. Er is een rijstrook dicht vanwege een schade aan het viaduct daar. Ik zou niet via Wassenaar naar Den Haag rijden, want op de N44 sta je een half uur in de file. Ik vermoed dat daar een ongeluk is gebeurd. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Baila, quiere que todo el mundo la vea A like you pum pum girl con calma Yo quiero bailar como ella no menea Me ves pum pum girl Tiene adrenalina, línea, la pista, pinteame lo que sea I like you, boom, boom, hey. A la que pum pum girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes yeah. Que gana me dan dam De voy al tema y ese ran pam, pam Yeah Esa criminal como lo mueves un delito. Tengo que arrestarte porque piens y no me quito She jack all in Harry, ever with me, but me never left her at all. You said that I'm a scoot me, I do rum dance man Ram it's in a dance, I'll line up in a new shot. You never know, say that I'm a stuff me, the boom shot I took my never lead down, flat and one wanna go back. So you sit that I'm a yankee I got reaching and uh Look at I was here for the snow and Informer in former in a uh, new jasje gestoken Samen met uh, Diddy Yankee en cool commercial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 En de tussenstand uh, tot nu toe zijn uh, voor uh, Leeuwenberg Zandvoort. Uh, daar staat Zandvoort uh, met 1-0 voor op uh, Leeuwenberg. En uh, Kirine Lemoine is degene die dus aan het winnen is uh, tegen Marlene Helgo. Dat zijn de goede berichten wat betreft de zijn... tennis. Het schijnt enorm spannend te zijn. Dus uh, mocht u nog wat mee willen kunnen krijgen van die eredivisiewedstrijden...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 Onze Zou collega relaties gaan, gaan ver hoor hier bij tvm. Yeah. Ja ja ja. ja. Glenna weet er alles van. I might have been in love before.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 love for you. You wanna Te kijken op de webcam, zou ik het toch even doen hoor. wwwctv livenl Het is gezellig, zo op zaterdagmiddag. bij je van met z'n allen mee. Clemendero's en Nothing's gonna Change My Love For You. Maar nou gaan we weer heel serieus doen, want... Er zijn een aantal oh, hele, hele mooie de evenementen de komende dagen, Dolly. Ja, ja. Ik zit net trouwens even te kijken op, de, uh, op ons kanaal, kanaal 40.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 En tot zover de agent, de evenementenagenda. Zo elf 11 minuten lang, Dolly. 11 maar, minuten. God, en dan maar slokkie wat. En er zitten pas op 16 juni, hè? Oeh, oeh, 11 oeh, minuten oeh, verder, oeh. 16 juni. En dan zeggen ja. sommige mensen, er gebeurt helemaal niks in voor. Wat een dood Nou, door. je bent gek. Zo. Luister maar naar de evenementenagenda, dan hoor je het. Wij hebben goede muziek voor je. Hier is Sting. I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 So smile be yourself no matter what they say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 Zometeen het derde uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Zijn we er nog een uur te lang? En Linda Louis is de laatste tot aan vier uur.